10 uur. Het LOS-journaal. Door Alt -Megens. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal sterker gegroeid dan de kwartalen ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De groei kwam uit op 0,9%. Economieredacteur André Meinema. De Nederlandse economie profiteert van de hele sterke groei in Duitsland. Onze belangrijkste handelspartner. En dat zuigt ons mee. In eigen land hebben we geprofiteerd van het goede en zachte winterweer, waardoor er flink doorgebouwd en doorgereden kon worden. In december vorig jaar was het namelijk heel anders... en die winterse maand drukte toen onze economische groei. Alleen de huishoudens laten het met geld uitgeven nog een beetje afweten... want daar is nog weinig vertrouwen in de economie en de eigen portemonnee. De verantwoordelijkheid voor de aanslag op een paramilitair trainingscentrum in Pakistan... is opgeëist door de Taliban. Bij het centrum waren twee explosies waarbij zeker 73 mensen zijn omgekomen. Volgens de organisatie is het een vergeldingsactie voor de dood van al-Qaeda-leider Bin Laden.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 Eerder heeft de NMA al onderzoek gedaan naar de economische machtspositie van Schiphol. Maar daarbij is volgens Chipshol niet gekeken naar vastgoed. Vorige maand leidde de juridische strijd van het bedrijf tot het terugtreden van NMA-topman Kalpfleisch. Die zou onder Ede hebben gelogen over zijn rol als rechter in de zaak. In Thailand is een man aangehouden die koffers vol bedreigde diersoorten het land wilde uitsmokkelen. Hij had een aantal jonge dieren gedrogeerd en in zijn koffers gestopt, waaronder een beertje, luipaarden, panters en apen politie pakte hem op toen hij op het vliegtuig naar Dubai wilde stappen... en zegt dat de dieren de reis waarschijnlijk niet zouden hebben overleefd. Dierenbeschermers spreken van een ongebruikelijk geval van dierensmokkel. De smokkelaar kan vier jaar cel en duizend euro boete krijgen. Het weer zonnige periode en stapelwolken wisselen elkaar af. Vanmiddag kans op een bui. Het wordt 14 graden langs de kust, 18 graden in het oosten. Het weekend wordt buiig en fris en het wordt dan zo'n 16 graden. ANUB verkeersinformatie Er staan nog files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Grooimeer en Blarikum, 4 kilometer. De A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade, 4. En ten noorden van Amsterdam op de A8 vanuit Zaanstad... voorknopend Koenplein, 3 kilometer. Had te maken met een kapotte auto op de A10 West... maar de weg is middels weer vrij.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 Sven Kokkelman. Politie en advocaten weten bureau Halt niet meer te vinden. Het leven als single is duur. Relatief betalen ze namelijk veel meer belasting dan stellen. Ik wil dat het belastingsysteem rechtvaardiger wordt. Dat de grote verschillen die er nu zijn, dat die kleiner worden. De dierenbescherming gaat radio- en televisieprogramma's voorschrijven... hoe ze met dieren moeten omgaan in een nieuwe code. En het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Het is vijf en half over tien. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Voor het derde jaar op rij is het aantal doorverwijzingen naar bureau HALT gedaald. In 2010 zijn 18.000 jongeren naar HALT doorverwezen. In 2007 pardon, waren dit er nog ruim 23.000 blijkt. Allemaal uit het jaarbericht van HALT Nederland. Arina Kruithoff, goedemorgen. Goedemorgen. U bent directeur HALT Nederland. Waarom is het aantal teruggelopen? Uh, dat is voor een deel voor ons nog, uh, nog de vraag om dat verder uh, te onderzoeken. We weten in ieder geval dat er uh, uh, verhoudingsgewijs toch nog wel een weinig agenten zijn die, uh, die doorverwijzen. Dus daar zijn we op dit moment mee bezig om te analyseren hoe dat komt... en hoe we ook de voorlichting aan agenten, uh, aan de politie uh, kunnen verbeteren. Uh, dat doen we onder andere uh, door uh, nu uh, op de politieacademie uh, met ingang van september aanstaande... Uh, een extra module in te bouwen over HALT en wat HALT allemaal uh, kan doen en de voordelen. Ja. Daarnaast is natuurlijk ook uh, de vraag of de jeugdcriminaliteit aan zich niet dalende is in Nederland. Want daar zijn steeds meer signalen uh, voor dat die ook afneemt. Dus het kan zijn dat de politie u uh, drie jaar geleden beter wist te vinden dan nu... maar dat dat tegenwoordig ook minder aanleiding is om jongeren door te sturen? Uh, ja, dat zou kunnen, ja. Maar u weet het niet? Uh, we weten het niet. We zijn op dit moment wel bezig met een, met een analyse... wat de achtergrond is van die uh, daling van de verwijzingen. Uh, wellicht dat ook administratieve lasten uh, bij, uh, bij de politie... Uh, daar een rol kunnen, kunnen spelen. Ja, maar goed, als u het niet weet, weet u dus ook niet waar de oplossing zit. Nou, de oplossing zit hem zeker uh, in ieder geval bij uh, het bekendmaken uh, bij de politie van uh, halt. Uh, wat de haltafdoening kan betekenen en wat ook de voordelen zijn van de haltafdoening, zowel voor de jongeren, uh, maar ook voor, uh, voor het proces zelf. Snellere afdoening uh, bijvoorbeeld. Het is een effectieve methode. Het is lik op stuk ten opzichte van een OM-traject. Kunnen wij in twee weken tijd al aan de slag met een jongere. Dus het is heel effectief. En het grote voordeel van HALT is ook dat een jongere geen strafblad krijgt. Dus daar zijn we nu mee bezig om bij de politie... daar ook meer bekendheid aan te geven. Ja, Maar zou het ook niet zo kunnen zijn dat de politie extra werk kost... dat advocaten hun cliënten afraden om te bekennen? Want wie weet spreekt de rechter ze tijdens een officieel proces hen wel vrij... Uh, het eerste, het extra werk voor de politie. We zijn nu bezig om uh, te kijken hoe de administratieve lasten voor de politie uh, verminderd kunnen, uh, kunnen worden. We hebben inmiddels een speciaal procesverbaal voor minderjarigen. Dat kost de politie minder uh, tijd. En daarnaast zijn we bezig met een. Uh, een pilot, een specifiek procesverbaal, specifiek voor halt... Uh, wat nog minder tijd gaat kosten. En we willen graag die pilot waar de eerste resultaten succesvol zijn... om die landelijk te verspreiden. Uw tweede vraag uh, gaat er specifiek over de advocaten. Uh, uh, um, er bereiken ons inderdaad signalen dat uh, sinds de, uh, er een rechtsbijstand... Uh, een mogelijkheid is of eigenlijk een plicht voor, uh, voor jongeren... dat advocaten vaak aangeven uh, aan de jongeren ontken uh, nu maar... Uh, dat is beter. Nou, allereerst, natuurlijk is die rechtsbijstand voor de jongeren... Uh, dat is een hele goede zaak dat ze daar recht op hebben. Uh, tegelijkertijd uh, ontneem je hiermee uh, wel jongeren uh, de mogelijkheid en het recht op halt. Ja. En uh, het grote voordeel voor de jongeren is dat zij dus geen strafblad krijgen. Ja. Waar we nu op dit moment mee bezig zijn is in, met de advocatuur... en eigenlijk met alle ketenpartners samen ja. uh, te kijken... Uh, hoe we daar uh, uh, ook in de voorlichtingssfeer uh, advocaten toch wel uh, op deze mogelijkheden... Willen wijzen. Ja. Is het ook niet zo dat het bureau altijd een beetje uit is gewoon? Klaar? Nee, dat ben ik... Ik bedoel, uh... de staatssecretaris van uh, um, Veiligheid... ...Fred Teven heeft de mond vol van lik op stuk beleid... ...keihard aanpakken. U bent veel te soft misschien. Halt is juist lik op stuk. Um, het is een misverstand dat halt uh, soft is. Uh, halt is een, een sanctiemaatregel. Uh, um, uh, het is een, uh, uh, bestaat uit een aantal onderdelen. Directe gesprekken uh, met uh, uh, de jongeren. De ouders worden betrokken. Er vinden ook gesprekken plaats bij de ouder, of met de ouders en de jongeren samen. Er wordt excuus aangeboden aan uh, uh, uh, de benadeelden zoals dat heeft. heet. Uh, dat blijkt ontzettend effectief te zijn. En ook uh, de scha wordt vergoed. Dus die jongeren moet een schadebetaling uh, doen aan de benadeelden. Uh, ik wil niet uh, uh, hier de indruk wekken dat dat soft is. Nee, goed. Maar tegelijkertijd als het aantal cijfers daalt... is uw eigen bestaansrecht misschien op termijn ook uh, in het ding, of niet? Uh, nee hoor, zeker niet. Uh, zoals ik al zei, we zijn bezig om uh, die cijfers uh, uh, nu weer omhoog te krijgen... om samen met de politie en de ketenpartners te kijken... hoe we die verwijzingen uh, kunnen uh, doen toenemen. Nou het ja, is dat de jeugd gewoon minder crimineel is... Ja, en dat dan is wel proberen om die cijfers goed. omhoog te krijgen... maar als, als er geen reden is om mensen naar HALT toe te sturen... dan houdt het toch op of niet? Ja, en dat is natuurlijk een hele goede zaak als de ja. criminaliteit afneemt. Want uiteindelijk is dat allemaal ons doel. Goed. U gaat uitzoeken wat precies de achtergrond is... van de daling van uh, deze cijfers. Uh, ik uh, dank u wel, Arina Kruidhoff, directeur van HALT Nederland. Graag gedaan. Dum dum dum dum, my heart is <laughs> beating like a jungle drum. Raka tuka tuka, raka tuka raka.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 Zijn ze niet beter af met een vaste partner? Maar ik denk dat een, een liefdesrelatie aan zich niet belangrijk is. Deze week bij Caro Goedemorgen Nederland. De serie Happy Single. Nederland telt, dames en heren, 2,6 miljoen alleenstaanden. En in de komende jaren komt er naar verwachting nog eens 1 miljoen bij. De overheid maakt het singles niet makkelijker, wel duurder. Blijkt uit deel 5 van Happy Single, gemaakt door Renate Curfs. Het leven als single is duur. Veel duurder, zo blijkt uit onderzoek, dan het leven met een partner. Volgens de Financial Times betaalt een langdurige single tijdens zijn leven aan onderdak en eten ruim 300.000 euro meer dan als hij een partner had gehad. En de overheid maakt het ons singles ook niet echt gemakkelijker. Wouter Koolmees, Tweede Kamerlid voor D66. Op wat voor manier wordt de single op dit moment fiscaal benadeeld? Uh, stel je bent een alleenstaande, je verdient 40.000 euro per jaar. En daar tegenover staat een gezin, die gezamenlijk ook 40.000 euro per jaar verdienen. Dan betaalt het gezin 5.000 euro per jaar minder belasting dan de alleenstaande. En hoe kan dat dan? Nou, er zijn een aantal voorbeelden van regelingen die, die nadelig uitwerken voor singles. Uh, bijvoorbeeld de zorgtoeslag. Als je als gezin bent, krijg je een hogere zorgtoeslag relatief dan als, als alleenstaande. En alleenstaande krijgt ongeveer een derde van een zorgtoeslag van een gezin. En uh, dat is scheef. ander voorbeeld zit hem in de, in de, in de waterschapsbelasting. Dus als je een, een aansluiting hebt op het, op het waterleidingsnet... betaal je relatief veel uh, uh, vaste lasten. Dus alleenstaanden zijn daar slechter af dan gezinnen. Want gezinnen kunnen dat, ja, die kosten spreiden, zou maar zeggen. Wat vindt D66 van het feit dat die singles in Nederland zo fiscaal benadeeld worden? Dat vind ik onrechtvaardig, dat het zo sterk, de verschillen zo groot zijn. Esma Linneman, freelance journalist voor onder meer HP De Tijd. Onlangs heb je een open brief geschreven aan Rutte in het NRC. Wat was dat voor brief? Ik heb die brief aan, uh, aan premier Rutte geschreven, uh, uh, vooral omdat hij zelf ook single is. Uh, en eigenlijk was mijn vraag aan hem om te kijken wat hij kon doen... om de achtergestelde positie van singles op te heffen. Waarom trek je dit zo aan? Ja, omdat ik zelf uh, single ben, maar ook omdat ik denk... mijn idee over een goede overheid is een overheid die, die neutraal is... en die verschillende uh, leefvormen gelijk waardeert. Heb je nog een reactie gehad van premier Rutte op die brief? Nee, ik heb van de premier helaas geen enkele reactie eh, mogen vernemen, dat vond ik wel jammer. Maar ik heb wel heel veel uh, andere reacties uh, gehad uh, van onbekenden. Mensen die me, uh, die me mailtjes schreven en zelfs brieven. Om mij hartelijk te bedanken dat ik het eens een keertje opnam voor, uh, voor, voor alle singles in Nederland. Ik uh, ben Rob, ik ben 50 jaar en ik ben al uh, weer een jaar of tien uh, single. Vroeger had je zoiets dat uh, een soort alleenstaande toeslag. Uh, mensen die alleen wonen, die, uh, die kregen een hogere belastingkorting. Die is er vanwege gevoeligheid afgeschaft. Nou, ik zie het als een ordinaire bezuinigingsmaatregel. Dus ja, ook vanuit de belastingdienst word je gewoon op één hoop gegooid met een gezin. Uh, sterker nog, die worden ook nog in uh, bepaalde mate gesubsidieerd met uh, kinderbijslag, kinderkorting, noem maar op. Maar aan de andere kant, voor uh, alleenstaanden wordt er bar weinig financieel uh, uh, gedaan. Ik ben Roxanne Kouwenhoven, ik ben 24 jaar en sinds drie maanden single. Ik woon momenteel bij mijn moeder, eh, omdat ik dus niet zelf in aanmerking kom voor een woning. Ik vind dat iedereen, zoals de starters in Nederland, recht moeten hebben op een woning te kunnen kopen. Juist omdat dat op langere termijn ook voordeliger is. En dat recht wordt nu ontnomen. Het is bijna niet mogelijk om als single op jongere leeftijd een huis te kunnen kopen. Staatssecretaris Wekers van Financiën is nu bezig een voorstel te schrijven. voor de modernisering van het belastingstelsel. Wat verwacht u daarvan? Nou, op dit punt ben ik bang dat er, dat er weinig terugkomt. En uh, dat zou ik jammer vinden. Een gemiste kans ook. Want ik denk dat we, ja, we leven nu in 2011. Dus er moeten wat veranderingen worden doorgevoerd. En eigenlijk hoop ik dat, uh, dat de staatssecretaris uh, kan worden gemotiveerd, aangespoord door ons. Om, om toch wat hervormingen door te voeren. Welke hervormingen wil D66? Nou, de voorbeelden die ik net heb genoemd over bijvoorbeeld de zorgtoeslag, uh, over de waterschapsbelasting... maar ook over uh, de overdraagbare algemene heffingskorting, de belastingvrije dat zijn allemaal voorbeelden waar je veel meer uh, leefvormneutraal uh, zou kunnen opereren. Ja, maar op welke manier dan concreet? Nou, dat betekent concreet dat je uh, goed moet kijken naar wie betaalt nu welke belasting... en wat is nu het totaalpakket van belastingen die je als verschillende gezinnen, uh, huishoudsituaties betaalt. En hoe zou je dat kunnen hervormen? dat het evenwichtiger wordt, rechtvaardiger wordt. Per hoofd betalen. Ik wil dat, dat het, uh, het belastingsysteem rechtvaardiger wordt. dat het, de grote verschillen die er nu zijn... tussen uh, alleenstaande en gehuwde, wat voor samenlevingsvorm dan ook... Dat die kleiner worden. Ik ga er in ieder geval mijn uiterste best voor doen.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 Vanaf volgende week hier bij Goedemorgen Nederland. Marcel Dekker in de olie. Vragen en opmerkingen kunt u uh, kwijt via Nederland.karo.nl. Straks de dierenbescherming gaat zich aanbemoeien... tegen radio- en televisieprogramma's. Ze willen gaan voorschrijven hoe die met dieren moeten omgaan in een code. Eerst nu het ochtendumeur van Siska Dresselhuis. Greta Duisenberg is een vreemde vrouw doorgeslagen in haar verdediging van de belangen van Palestijnen. Af en toe rijdt ze in haar strijd een scheve schaats... wat haar dan steeds weer de veroordeling antisemiet bezorgt. Ik ken haar niet, maar ik heb de indruk dat haar uitglijers... meer een kwestie van karakter dan van ideologie zijn. Hoe dan ook, vorige week was ze weer in het nieuws. Ze zou op 4 mei in een trendy Amsterdams restaurant... door de twee minuten stilte hebben heengepraat afgezien van het feit dat je op die dag en op dat tijdstip... niet in een restaurant moet gaan zitten, zou je denken... hoe weten wij eigenlijk dat ze dit gedaan heeft? Dat weten we omdat de zoon van de restauranteigenaresse erover getwitterd heeft... en hij of een ander ook nog een foto gemaakt heeft van mevrouw Duisenberg die is doorgemaild aan de Telegraaf. Op die uiterst vage foto is niets bijzonders te zien... en de Twitter bleek achteraf een fout te bevatten. Het was niet mevrouw Duisenberg die tijdens de twee minuten stilte telefoneerde... Dat kon ze überhaupt niet, omdat kort tevoren haar mobiel was gestolen. Het was een andere eetgast. De Telegraaf, de krant met niet bepaald een brandschoon verleden... wat betreft oorlog en antisemitisme... liet over deze kwestie VVD-kamerlid Hans van Balen aan het woord. Die zei dat het algehele morele failliet van mevrouw Duisenberg hiermee was bewezen. Hans van Balen is de man die in zijn jeugd een ackefietje had met de extreemrechtse politicus Joop Glimmerveen van de Nederlandse Volksunie... die hij een ondersteunende brief zou hebben gestuurd. Wie zonder zonde is, werpen de eerste scene, zou je tegen beide kunnen zeggen. Mensen die foute tweets en stiekeme foto's maken, deugen voor geen cent. Net zoals kranten die ze ongecontroleerd gebruiken. En in een restaurant waar de zoon des huizes berichten, fout of goed, rondstuurt over zijn klanten... daar wil ik sowieso niet dood gevonden worden. Zij Siska Dresselhuis. Maandag, het ochtendhumeur van Henk Westbroek. One, two, Cause you can't find To the river van Yael Naim. Het is uh, vijf minuten voor half elf, dames en heren. De Dierenbescherming pre presenteert vandaag een code voor radio- en televisieprogramma's. En in die code staat hoe programmamakers met dieren moeten omgaan. Frank Dalles, goedemorgen. Goedemorgen. Directeur van de Dierenbescherming. Waar bemoeit u zich mee? Met dieren, want daar zijn we voor. Uh, wij beschermen uh, de dieren, we zijn de advocaat van de dieren, wij komen op voor de belangen van de dieren en wij merken de afgelopen tijd en met ons ook vele kijkers en luisteraars dat omroepen uh, een beetje te passend, en te onpas uh, omgaan uh, met, uh, met de dieren in de programma's. Hoezo? Nou, we hebben al een aantal uh, programma's gehad, uh, ik noem maar even wat meisjes in de jungle, waarbij uh, de opdracht was, uh, vang een kip, uh, maak hem dood en eet hem op. Ja. En dan zie je dat die uh, uh, meiden achter zo'n kiparen en hem uiteindelijk uh, weten te pakken te krijgen ja. om op een uh, strandpaal neerleggen en met een stukje hout proberen ze uh, uh, die meiden van een jaar of 18 uh, een kip dood te slaan. Nou, dat uh, lukt natuurlijk niet en dan valt hij weer op de grond. En, uh, ja. Nou ja, dat zijn manieren van die, omgaan met dieren waarvan de dierenbescherming zegt van kom op mensen pak je verantwoordelijkheid dit hoort niet meer zo. En als een, uh, een marinier in de opleiding probeert om een kip dood te maken omdat hij wat te eten moet hebben als hij op het training is ergens in de bergen? Dat kan een heel andere situatie zijn, omdat oh. de marinier dan ook uh, in ieder geval uh, uh, gereedschap bij zich heeft... om dat ook snel en adequaat en uh, pijnloos uh, te kunnen doen uh, bij een dier. En dan wordt het ook niet gebruikt uh, voor vermaak of amusement. Ja. Uh, dit zijn opnames uh, voor televisieprogramma's ja. die uh, puur uh, alleen maar vermaak tot uh, doel hebben. En uh, uh, daar is de dierenbescherming op tegen als ja. dieren daarbij uh, mishandeld of uh, gedood worden. Maar goed, u noemt één voorbeeld. Ik neem aan dat er niet een code komt op basis van... Een voor voorbeeld. Nee, er zijn uh, meerdere uh, programma's recentelijk uh, geweest. Uh, de Trost is ook bezig geweest van, uh, met het programma Mijn Papa is de Beste. Uh, waarbij er een aquarium vol met uh, muizen uh, was. En dan moest een uh, kandidaat-vader uh, of papa. die moest dan uh, met zijn hoofd in het aquarium gaan. en uh, met zijn mond een paar kaasblokjes uh, eruit zien uh, te halen. tussen al die uh, muizen. En van dichtbij kon je al zien. Uh, dat er ook muizen helemaal vertrapt waren, en eh, bewusteloos of halfdood op de bodem van die aquarium lagen, omdat ja. er allemaal muizen er bovenop waren. Dat ja, dit zijn weer programmaonderdelen ja. waarvan de dierenbescherming zegt van. Uh, helaas is het zo als mensen er naar kijken dat ze zeggen van... hé, uh, hey, leuk, grappig, uh, dat mm. kunnen we eigenlijk ook wel eens een keertje gaan doen op een feestje. En ja, ja dat moeten we allemaal niet hebben. Nee. Goed, wat mag wel? Mag ik, als ik Fred Ostenaar wil doen, uh, wel kavia's laten racen in een bak... en dan zo'n soort shoelbak, zal ik maar zeggen, uh, en dat je dan een prijs kan winnen? Mag dat wel? Ook, ja, ook dat... Nou, bij elke vraag... Ah, ik, je, even, even, je... gewoon, even gewoon een kort ja of nee? Nou, dat vind ik niet, nee, want het oh. heeft geen toegevoegde waarde. Dat je, een, uh, je kan net zo goed een balletje door een, uh, een, een, een soort flipperkast uh, goed, doen. dus en, dat uh, mag niet. Geen dieren. Als ik een talkshow op televisie doe en ik wil een uh, aquarium of een vissenkom op tafel zetten met twee goudvissen erin, mag dat wel? Daar heb ik geen bezwaar tegen. Als, als die, ik een krokodil die op die bezoek wil hebben, omdat ik wil laten zien hoe een krokodil eruit ziet, mag dat wel? Als het educatieve functie heeft en het dier is zoveel mogelijk in zijn natuurlijke omgeving. Uh, ja, een televisiestudio is niet de een natuurlijke omgeving, omgeving van een krokodil. Wel dat het ook wel uh, een functie kan hebben, ja. maar het moet niet voor alleen maar vermaken voor hoge kijkcijfers. Dus als Paul de Leeuw een olifant in zijn studio brengt en daar bovenop gaat zitten, zegt u? Dat zeggen wij niet doen. En als de olifant op Paul de Leeuw gaat zitten? <laughs> Het hangt ervan af wat je zou willen bereiken, maar uh, voor ons uh, hoeft Paul niet onder uh, de onder olifant te gaan ja. zitten hoor. Goed, slaat u niet een beetje door met zo'n code? Iedereen begrijpt toch wel dat je, uh, als je dieren onnodig pijn doet op televisie, dat dat nou niet echt de bedoeling is? Ik snap dat u dat zegt, wij slaan niet door, we staan ook realistisch in de maatschappij, maar er zijn te, de laatste tijd te veel voorbeelden geweest. We krijgen ook te veel klachten van kijkers en luisteraars ja. die zeggen van, nu wordt er niet meer respectvol met de dieren omgegaan. Uh, niemand anders neemt het anders voor de dieren op, dus doet de dierenbescherming dat. Hoeveel mensen, hoeveel omroepen verwacht u dat deze code zullen gaan tekenen? Ik uh, ga er vanuit uh, van de goede bedoelingen van de omroepen dat ze dit zelf ook snappen en dat uh, alle omroepen uh, gaan ondertekenen. En als ze zich vervolgens niet aan de code houden, wat dan? Dan uh, weten ze dat de dierenbescherming heel kritisch uh, gaat uh, kijken naar de programma's. En uh, we zijn een grote organisatie met een grote achterban. En uh, dan kunnen we onze achterban uh, mobiliseren om uh, die omroepen toch uh, de goede kant op te bewegen. Frank Dales, directeur van de dierenbescherming. Ik dank u wel. Het is bijna half elf, dames en heren, einde van deze uitzending. Uh, meer informatie kunt u nalezen over deze uitzending en over dit programma in zijn algemeenheid op karel.nl En zometeen naar het nieuws van half elf. Schakelen we weer met de bus van Prem. Prem, waar ben je vandaag? Goedemorgen. Ja, Sven Kokkelman, ik ga nu aan heel Nederland vertellen wat jij vanmiddag om vier uur gaat doen. Wat ga ik doen? <laughs> Je gaat Adjit Bakkas zijn nieuwste boek presenteren. En in plaats dat jij hem in Goedemorgen Nederland had... om over het boek te praten, heb ik hem in de bus. Ja. Hij gaat praten over de toekomst van de gezondheid. Ja. We staan bij een wellnesscentrum. De gezondheid is heel breed. Dat weet jij alles van, neem ik aan. Dus uh, luisteraars, wat Sven Kokkeman vanmiddag privé gaat doen... wat u niet hoort op Radio 1... gaan we nu schaamteloos van half elf tot elf doen... met mijn grote vriend Adjit Bakkas. Zijn nieuwe boek komt uit de toekomst van de gezondheid. En uh, daar gaan we over praten. En hij heeft ideeën als euthanasie... En dergelijke. Maar iemand die nog lang geen euthanasie moet plegen. Omdat u dan kunt genieten van zijn warme aangename stem is door Mekens. Die is hier met het laatste nieuws. Radio 1, het NOS Journaal. PvdA, GroenLinks en Partij voor de Dieren vinden dat prinses Maxima geen koningin mag heten. Het is niet meer van deze tijd dat de vrouw van de koning automatisch koningin wordt, zeggen ze in de GPD-bladen. Het is Nog niet duidelijk of er meer steun is in de Kamer. De christelijke partijen CDA, ChristenUnie en SGP willen in elk geval vasthouden aan de traditie dat een koning een koningin aan zijn zij krijgt. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal sterker gestegen dan de kwartalen daarvoor. De groei kwam uit op 0,9 procent. Het laatste kwartaal van vorig jaar was er nog sprake van een groei van 0,6 procent, meldt het CBS. De Pakistanse Taliban zegt verantwoordelijk te zijn voor de aanslag op een paramilitair trainingscentrum in het noordwesten van het land. Daarbij zijn zeker 73 mensen omgekomen. Volgens de organisatie is het een vergelding voor de dood van Bin Laden. En in Thailand is een man aangehouden die koffers vol bedreigde diersoorten het land wilde uitsmokkelen... Hij had onder meer een beertje, luipaarden, panters en apen gedrogeerd... en in zijn koffers gestopt. Man kan vier jaar cel krijgen en een boete van 1000 euro. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Het valt mee op de weg staan een paar korte files. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Gooi Meer en Bussum, 3 kilometer. Op de A10 West richting Den Haag bij de GroenTunnel 02. en de A28 van Utrecht naar Amersfoort... voor de afrit Den Dolder, 2 kilometer. Dit is Radio 1, NTR, Premtime. Prem It's brandtime. Onze gezondheid houdt ons al eeuwen bezig. We willen ouder worden, gezonder leven, meer kunnen... en zijn bereid daarvoor flink te betalen. Bij gezondheid moet u niet alleen denken aan de dokter. Nee, denk aan wellnesscentra, voedingssupplementen... de farmaceutische industrie met pilletjes... en de schoonheidsindustrie met crèmes en andere middeltjes. Hoe groot de invloed van gezondheid op onze financiën is... blijkt wel uit onze rijksbegroting. 68,6 miljard euro wordt uitgegeven... door het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn. De totale rijksuitgaven zijn 255 miljard. Dus ongeveer een kwart van het geld gaat naar de gezondheid. Dagelijks horen we discussies over de kosten van de volksgezondheid. Woensdag hadden we het nog in de uitzending over de thuiszorgmedewerksters... die minder moesten gaan werken om het betaalbaar te houden. Maar we horen steeds over nieuwe ontwikkelingen die dodelijke ziektes uitroeien. In het uh, journaal vanochtend hoorde u de doorbraak met betrekking tot Aids. De bedweter Ajit Bakkas, officieel heet hij Trendwatcher... presenteert vanmiddag zijn nieuwe boek De Toekomst van de Gezondheid. Vandaag in Primtime vertelt hij al heel veel erover. Heeft u vragen aan Ajit, bel me dan gerust op 0800-1121... mail naar primtimeapenstaartntr.nl... en tweets kunnen naar hashtag Primtimeradio 1. Welkom bij Primtime. Luisteraars, het is een bosrijke omgeving... In Nijmegen. Het heet de weg door Jonkerbos. Het ziet er prachtig uit. En dan heb je een groot wit gebouw... wat eigenlijk op die hotels lijkt die u bij stranden ziet. En dit is een heel groot wellnesscentrum, Sanodoom. En Joost en Biman, u bent general manager. Maar er staat op uw kaartjes Kendik. Wie is de eigenaar hiervan? Um, twee jaar geleden uh, heb ik het uh, vastgoed en het pand gekocht, dus de eigenaar ben ik zelf en ook uh, directeur van de exploitatie. Uh, maar vanuit uh, historie is de exploitatie uit handen gegeven aan de Zweedse hotelketen Kendik nog uh, voor de komende drie jaar. Oké, okay, en wellness, wat, wat moet, is wellness nou gewoon ontspanning of is het ook gezondheid? Uh, beide. Ik denk dat wellness in Nederland is nog een vrij jonge tak is... Uh, uh, uh, als je dat vergelijkt met landen als Duitsland, uh, Tsjechië, uh, Oostenrijk. Het is begonnen als uh, leisure, ontspanning. Je uh, moet dat uh, afzetten tegen de 24-uurseconomie in de jaren 2000 dat die uh, uh, zijn intrede deed. Maar we zien uh, voor de toekomst dat wellness uh, zich verder uitbouwt naar... Uh, uh, lifestyle wellness, mensen die, uh, die prettig oud willen worden... die dus uh, op voeding, uh, beweging, interne, externe gezondheid letten... Om, uh, om zo lang mogelijk de kwaliteit van het leven te bewaren. En de derde groep waar wij ons op richten... Uh, die in de toekomst uh, steeds groter gaat worden... is uh, de groep die, uh, die wij noemen als medical wellness... Waarbij eh, al dan niet in samenwerking met ziekenhuizen gekeken wordt naar meer een curatieve oplossing. Maar met name de, de tweede doelgroep, het preventieve, is enorm in groei. Zeg maar, je had vroeger een ouderwets kuuroord. Als je ziek was, ging je er naartoe. En nu zeg je jongens, voordat je ziek wordt... Uh, uh, tegenwoordig geven mensen hun vriendinnen cadeau, weet je wel. Dus je zegt, uh, Anouk, je bent te gestrest. Ga lekker een weekend laten masseren bij wellness en, en dat soort dingen. Ja, ja ik denk dat uh, Nederland nogmaals uh, wat achterloopt in Europa. In, in Duitsland weet men al uh, jaren dat uh, 1 euro uitgeven aan preventief ontspannen, 2 euro uh, bespaard in de krankenkas. En ik denk dat Nederland daar ook snel naartoe gaat, uh, gaat groeien. Is dit ook een, uh, zeg maar, het gaat steeds meer naar preventie? Uh, uh, springt u dus ook in op die markt, u, want u, in uw praatje, want u bent wel goed in wat u doet, uh, noemt u iedere keer die preventie, de preventie, de preventie, omdat u weet dat dat ook de groeimarkt is? Hè? Dat klopt, natuurlijk, wij zijn een commercieel bedrijf, dus wij richten ons daarop. Maar uh, je ziet toch dat mensen zich uh, bewuster uh, raken van het feit dat je uh, uh, vroeg in je leven toch wat, uh, wat aan je algehele conditie moet doen uh, om. Uh, we, we leven allemaal langer, dat weten we. En we willen die kwaliteit zo, uh, zo goed mogelijk uh, handhaven. En daar moet je dan wat voor doen. En daar bieden wij een uh, heel aardig product uh, voor. En wat kost het mij? Ik, ik rook, ik zuip, ik beweeg te weinig. Als ik nog een weekendje hier wil komen, uh, wat ben ik kwijt? Ja, in dat geval, dan bent u echt veel geld kwijt. Nee, uh, u moet denken als u hier overnacht met, uh, met wat behandelingen en dergelijke... dat u toch zo rond de 400 euro kwijt bent. Oké, okay, hartstikke bedankt dat u ons met de bus hier wilt ontvangen. Veel succes met uw onderneming. En zoals het is, luisteraars, beginnen we altijd met een muziekje. Alleen, ik was te laat, dus ik weet bij God niet welk muziekje we hebben. Dat zijn de Beatles met Dr. Robert. Goedemorgen, Adjit Bakkas. Ik ga je geen meneer Bakkas doen. Oh, zei, ja, we zijn goede vrienden, dus ik uh, zou het belachelijk vinden... om voor de radio te doen alsof we elkaar niet kennen. Je hebt een heleboel boekjes uitgegeven. En nu geef je een boekje over de toekomst van de gezondheid. Waarom de toekomst van de gezondheid? Nou ja, ik duik sowieso eens in de zoveel tijd in een branche... en uh, uh, houd trends van buiten tegen trends van binnen aan... en probeer dat tot een hybride mix te maken. Ik heb het eerder gedaan voor de banken, over energie... over de arbeidsmarkt, over spiritualiteit. En ik vond deze keer de zorg aan de beurt. Ik was er al langer mee bezig. Mijn vorige partner is aan kanker overleden en mijn vader is vorig jaar overleden. Dus toen kwam het ook in een versnelling van oké, okay, ik denk er al jaren over. laat me het nu maar ook echt gaan doen. Maar uh, die gezondheidszorg, dat is dus eigenlijk gewoon business? Nou, de, de branche, je hebt de cijfers net genoemd, daar zit een enorme omzet in. Overigens geeft de branche 1 miljard per jaar uit aan lobbykosten om alles te houden zoals het is. Er, er zijn heel veel innovaties. Jij noemde dat net met, uh, met AIDS. Ja. Maar bijvoorbeeld er is nu bijvoorbeeld een doorbraak met kanker. We weten bijvoorbeeld dat de cellen in het lichaam raar beginnen te doen vlak voor je kanker krijgt. Ja. En er komt nu dus een injectie aan. En op dat moment krijg je je injectie. Zodat, het niet, zodat die cellen die raar aan het doen zijn niet, uh, geen kanker meer krijgen. Ja. En dat betekent dus dat heel veel van die dure kankerbehandelingen straks minder nodig zijn. Dus er zijn geweldige medische innovaties in de branche. Uh -huh. Maar het stelsel is failliet. Het het stelsel is bespottelijk. Het is bijvoorbeeld een ziekenhuislaboratorium in Nederland... Mm -hmm. is twintig keer zo duur als een ziekenhuislaboratorium in Brazilië... terwijl de laboranten evenveel verdienen in Brazilië als in Nederland. Maar dat? daar zijn ze beursgenoteerd. Ze zijn commercieel, dus ze gaan niet over ieder buisje bloed vijf vergaderingen doen. Mm -hmm. Er wordt In de Nederlandse zorg is er veel overheid, veel vergaderingen. Dat kan een heel stuk minder. Je, wat, wat, het, het, het grappige is, kijk, ik, ik zeg wel eens de medische maffia en Oost-Europese toestanden. En dan nemen mensen me dat kwalijk. Maar kan je aan de luisteraar uitleggen, uh, uh, zeg maar als je vergelijkt met Singapore en Brazilië, waar het grote verschil zit in, in, in, in die Nederlandse gezondheidsindustrie ten opzichte van die landen? Nou, om te beginnen in de omvang. Uh, in Singapore zijn er 2 miljoen mensen die het doen met één ziekenhuis. In Nederland hebben we 16 miljoen mensen met 120 ziekenhuizen. Dat zijn er een beetje veel. We hebben nu. Nederland zes academische ziekenhuizen. Er is maar markt voor één. Uh, dus het is allemaal erg uitgedijd. Het kan een heel stuk kleiner en minder. Zeker ook als we in preventie gaan doen. In Singapore is ook de eigen bijdrage van de mensen hoog. In Nederland, als je een nacht in een ziekenhuis hebt gelegen, zie je de factuur niet. Dus je hebt ook geen idee wat je hebt gekost. In Singapore krijg jij de factuur. Je betaalt een deel. Je eigen bijdrage is hoger dan hier. En de rest declareer je bij de ziektekostenverzekeraar. Dat maakt ongelooflijk veel uit voor het kostenbewustzijn van mensen. Mensen gaan dus niet niet meer voor elk wissewasje allemaal extra behandelingen bestellen. Ja. Een voorbeeld. In Nederland bestellen mensen die opgegeven zijn met kanker... Ja. in de terminale fase nog eens een extra chemokuur. Dat ja. kost bij elkaar 50.000 euro voor zeven weken levensverlenging... waarbij je de hele tijd ziek bent van de medicijnen. Ja. Dat, moet, dat wordt dan niet betaald. Dan zegt, in Singapore zegt de regering... u wilt dat, dan gaat het van erfenis af. Dat, u krijgt, uh, dat gaan wij niet meer betalen. En dat moet je in Nederland ook gaan invoeren. Want met name wat mensen in de terminale fase bestellen omdat ze bang zijn voor de dood. Ja. Dat is ongelooflijk. Kijk, mijn vader die gelooft in, in reïncarnatie. Dus toen hij zijn eerste hersenbloeding kreeg... toen zei hij tegen de dokter... "Dokter, geef, ik heb hier helemaal geen zin in. Het begin van de aftakeling. Ik heb hier geen zin in. Het kost bovendien klauwen met geld. Ik wil nu dood. Dan kom ik als fris babytje weer terug. Ik ben blij. Voor mijn vrouw goed. Voor iedereen. Voor, en de zorg beter. Geef dat geld aan de mensen die het echt nodig hebben. Maar goed, dat mocht dan niet. Maar die mensen die geloven in reïncarnatie... die maar, zijn een zegen voor het land. Maar Ajit, in Nederland hebben we andere Ethiek een andere mentaliteit. Ja. He, uh, als je kijkt naar de Pauls. Die ook ernstig ziek was. Maar die zei lijden is onderdeel van het leven. Ja. Je hebt heel veel christenen. Die vinden ook echt dat het niet aan de mens is. Om het leven te beëindigen. Ja. En dat je het maximale moet doen. Jij praat op een killer. Bijna. Nee, ja. nee, nee, ik praat juist op een hele warme manier. Ik vind, kijk, Hedy Dancona heeft nu al, onze oud-minister van Volksgezondheid... 110.000 handtekeningen opgehaald van 70-plussers... die zeggen, wij vinden dat op het moment dat wij ons leven... Afgerond vinden, dat het hmm. mooi is, dat het compleet is. Dat wij het recht willen hebben om zelf uh, uh, te gaan hemelen. Uh, uh, uh, uh, en dat vind ik heel mooi. Kijk, onze kat. Als onze kat vindt dat het mooi is geweest, gaat ze in het hoekje liggen en ze gaat dood. Maar we zeggen: ik vind dat de, mooi. Die, die, we zijn ja, mensen. Ja, maar we, met, we, met emoties. Ja, maar en... dat deden we vroeger ook. Wat je dus ziet is, die zorg heeft hele spirituele roots. Hè? De dokter was vroeger ook de shamaan, was ook de dominee. Was... En, en, en, en dat is heel erg van elkaar losgetrokken. En we moeten weer terug naar die spiritualisering van zorg. En ik denk dat mensen dat voor zich, uh, dat recht gaan claimen. We zien bijvoorbeeld nu, de verwachting is dat we over tien jaar... 500.000 dementen Nederlanders zullen ja. hebben. Ik verwacht dat dat niet gaat gebeuren. Omdat met name de babyboomers, een hele assertieve generatie... Mm. die gaat dat niet toestaan. Die gaat zeggen... De, wij gaan toch niet uh, twijf of tien jaar dement door het leven. We hebben geen zin in. Bij de eerste tekenen zal een deel van die groep zeggen tegen de dokter... we hebben er geen zin in. En je kunt er geen wetten meer voor maken. Nee. Want in Zwitserland hebben we al twee hotels... waar mensen uit de hele wereld naartoe kunnen... op het moment dat ze vinden dat het genoeg is geweest. Ja. Je moet daar wel van tevoren betalen. Dat is ja. dus iets anders dan bij dit hotel. Je moet van tevoren betalen. Je hebt een laatste feestje met champagne voor je vrienden en familie. En daarna neem je rustig afscheid, pilletje en klaar. Ik vind dat mooi. Ik vind dat helemaal niet kil. Ik vind dat juist heel warm. Oké, okay, maar Ajit, um, om een voorbeeld te geven. Ik vind dat ik, ik wil niet dementeren. En ja. ik heb dus ik heb ook een anti-reanimatieverklaring. Als ik een broer te krijgen wil ik doodgaan. Heb ik ook? Nou, maar uh, nu heb ik begrepen dat je het permanent bij je moet dragen. Want anders, ja. <laughs> anders weten mensen dat niet. Klopt. Maar ik heb vrienden en kennissen die dementerende ouders hebben. Ja. En om dan te zeggen, ja, omdat iemand niet bij is... Maak die persoon dan maar af. Dat gaat voor mensen heel erg ver. en, en, en nou, je... maak die persoon af, dat vind ik ook wel... Ja, maar euthanasie een... is afmaken, laten we ja, wel weten. Nee. Uh... Nee, nee, dat is onzin. Kijk, als mensen dat van tevoren zo hebben vastgelegd... Mm -hmm. eh, als mensen dat van tevoren zo hebben vastgelegd... dan is het, het is hun leven, het is hun lichaam... en als zij dat van tevoren zo hebben vastgelegd... dan vind ik het prima... Uh, ik kijk, als ze niet toerekeningsvatbaar zijn... en anderen gaan het voor ze bepalen, is het wat lastig. Maar bijvoorbeeld in een advies van de Raad voor Volksgezondheid... een belangrijk adviesorgaan van de regering... is een advies uit 2006, daar staat al... wij vergoeden straks maar tot 80.000 euro per jaar aan zorg... voor leven in goede kwaliteit. Is dat niet zo, dan betaalt u het zelf maar. Dus jij voorspelt dat mensen ook veel meer defecte organen gaan vervangen. Je hebt het nu met de heup. Absoluut. En andere. maar dan uh, stel dat jij en ik... Uh, uh, 67 zijn en willen iets vervangen als we zo gek zouden zijn, dan zouden zeggen we vergoeden maar tot 80.000 per jaar. En de rest wordt een eigen bijdrage. Dus wat je gaat zien is dat mensen steeds meer gaan sparen. En Nederlanders zijn een spa spaarzaam volk. hoor, we sparen heel erg veel. Maar we zullen dus ook gaan sparen daarvoor, ook omdat onze eigen bijdrage omhoog gaat. En dat is prima. Kijk, we hebben nu bijvoorbeeld, dat komt nu binnenkort op de markt, in de urine van de mens zitten niercellen. Ja. Dat betekent dat straks, als jij te veel hebt gezopen, wordt er uit jouw pis, wordt er nieuwe nier voor jou gemaakt, die oude nier eruit. Je krijgt een nieuwe dat is toch geweldig? Dan kan je weer gewoon rustig vijf flessen breudenrum per dag drinken. Ja. Als je weer gaat drinken. Maar ja, nee, ik, ja, ik drink nog altijd. Maar meneer, het, het is toch logisch dat de verzekeraar dan zegt... Prim, dan moet je wel een beetje een eigen bijdrage leveren. We waar. gaan niet alles zelf betalen. Voor. Meneer De Vries, goedemorgen. Ik begreep van Barbara dat u zich zet op te winden. Nou, meneer Prem, goedemorgen. Hm. Waar ik nou zo boos op ben, dat hoor ik al tientallen jaren. Ik ben van middelbare leeftijd. Wat is dat? dat hoe, een... oud is, hoe oud is middelbare? Oh, 65. Oké. Okay. Ben ik pas geworden. En ik hoor nog van die meneer, dat hoort dus al tientallen jaren dat de patiënten in Nederland zo verwend zijn en zoveel geld kosten. Maar ik weet uit eigen ervaring dat ik bijvoorbeeld nog nooit, of naast nog nooit voor mijn leven bij specialisten ben geweest. Mijn huisarts zegt dan gewoon nee, en dan kan ik niks. De huisarts die kan beslissen of je naar een cardioloog gaat of naar wie dan ook. En een reumatoloog. uiteindelijk kan dat drie keer per jaar en de andere komt er nooit. En dan kun je het ook niet zelf betalen. Dus ik. Ik denk dat miljoenen mensen, net als ik, ik merk het ook in mijn buurtje dat ik woon, is nog een armoedig buurtje, daar merk ik ook dat mensen ernstig ziek zijn en vroeg overlijden. En die krijgen ook nauwelijks gezondheidszorg. Ik denk dat miljoenen mensen in Nederland helemaal niet zo'n goede gezondheidszorg krijgen. Maar de vriend, mag ik het maar even, even punt voor punt samenvatten? Wat u zegt is, Prim, uh, uh, de poortwachterfunctie van de huisarts maakt al dat de heleboel mensen medische zorg worden ontzegd. Ja. Oké, okay, kunt u dat, kunt u dat onderbouwen? Huisarts. Maar meneer de Vries, want ik kijk naar Ajit Bakas. Ajit, is dit feitelijk juist of onjuist? Nou kijk, als de huisarts je niet wil doorverwijzen... Uh, wat, je, wat je ziet is dat mensen dan van huisarts switchen... dan gaan we het proberen ze een andere... en een second opinion, uh, ze blijven maar doorgaan. Nee, maar, maar heel veel mensen waar. hebben geen huisarts. En een heel boel, een heelboel mensen, heel mensen worden daar nooit doorverwezen. en dan mag je het niet eens zelf betalen. Dat, dat dan zegt hij nee en is het ah, nee. Ja, iedereen heeft een huisarts, meneer. Dat is een sprookje. Nou ja, meneer, ik durf te wel dat miljoenen mensen... heel de slechte gezondheidszorg krijgen. Nou, en, in Afrika hoor, niet in en Nederland. Dat sprookje, en dat sprookje dat mensen zo verwend zijn... en klap hele Maar meneer de, de, de Vries, meneer de, de, de, de Vries... behandelingen krijgen dat geloof ik. Maar meneer ik, de, de, de Vries, vries. Je, hebt, je hebt ideeën en je hebt feiten. Uh, ja, je je nou, Oké, okay, mijn vraag is, u zegt miljoenen mensen hebben geen huisarts. Kunt u dat op een of andere wijze nou, onderbouwen? Miljoenen mensen hebben volgens mij helemaal geen goede gezondheidszorg. En er zijn ook veel mensen die geen of nauwelijks okay. een huisarts hebben. Ik, ik, ik, meneer De Vries, ik zal het even het volgende doen. U blijft u hangen, want u krijgt het recht op weerwoord. Er is Edith. ook geen preventief medisch onderzoek in Nederland, dat mag niet. Op bijvoorbeeld uh, prostaatkanker. Mag je niet onderzocht worden in Nederland? Adit Natuurlijk mag dat wel. Alleen de huisarts moet er dan een aanleiding in zien. En uh, in 9 van de 10 gevallen is de aanleiding. Goed, kijk, als iedereen zo'n onderzoek wil over prostaatkanker... dat is een dure grap. Dus de huisarts kijkt of er een aanleiding toe is en anders niet. Maar Adit, als ik, maar meneer De Vries, uh, uh, laat me het zo zeggen, Ajit, is er, is, er, is er een financiële tweedeling? Want als ik een onderzoek naar prostaatkanker wil... en mijn huisarts zegt, ik betaal het dan niet... Doe dan, dan, dan doe je het commercieel, dan ga je naar een particuliere kliniek. Ja. Maar ja, dat is, dat is altijd al geweest. Maar op zich kun je gewoon bij je huisarts erop aandringen... en je kunt een second opinion vragen. Je kunt ook van huisarts switchen, okay. uh, als dat niet wil. Uh, dus dat is, dat is echt onzin. Oké, okay, meneer De Vries, hartstikke bedankt voor het bellen. luisteraars. ik dacht... Uh, ik moet een goed weerwoord hebben voor Ajit Bakas... behalve, hij is mijn vriend en hij kletst me altijd onder de tafel. En toen dacht ik, wie heeft op dit precies dit ethische punt... een goede mening die ook goed doorbouwd is. Hij is nog uh, een paar maanden fractievoorzitter... in de Eerste Kamer voor de ChristenUnie. Hij is cultuurfilosoof. hij houdt zich bezig... met de ethiek van wetenschap en techniek. Goedemorgen, meneer Schuurman. Goedemorgen, ik ben blij dat u weer in de uitzending bent. Uh, uh, ik vond het een genot de vorige keer dat u er was. U hebt het verhaal van Ajit Bakas aangehoord. Um, ja. Laat ik u dit erbij zeggen. Ik ben het ook inhoudelijk met hem eens. Kunt u mij uitleggen waarom wat hij zegt dat gaat gebeuren... en die verandering die hij bepleit, waarom die fout zou zijn? Laat ik dit zeggen dat ik met zijn beoordeling van het, het gezondheidszorgsysteem... in grote lijnen instem... Ik zou een gezondheidszorgsysteem willen met veel en veel minder bureaucratie. Waarbij veel meer de patiënt in het midden staat. In plaats van dat de patiënt van dag in dag uit van de ene specialist naar de andere gaat. Ik zou liever dat de specialisten naar de patiënt kwamen als die in het ziekenhuis is. Zoals dat bijvoorbeeld het, het geval is. Dat zou denk ik een geweldige verbetering betekenen voor onze gezondheidszorg. Wat gezegd werd over, over, over het sterven. Ja, daarvan, daarvan zeg ik... Uh, uh, Vooral voor dat het, het, het sterven van mensen niet door allerlei technieken wordt gerekt. Dat is namelijk een groot, groot gevaar als je de technologie loslaat en laat overheersen in de gezondheidszorg. Laat mensen ook rustig kunnen sterven. Maar aan de andere kant heb ik er bezwaar tegen om diezelfde techniek in te zetten. om op een van tevoren vastgesteldheid vastgesteld tijd, dit, iemand te laten sterven. Dat is volgens mij euthanasie. Er wordt een afspraak gemaakt om met behulp van technische middelen de dood in te roepen. Maar professor Schuurman, en... kunt u mij helpen met iets wat ik niet snap? Ik ben vanaf 1983 in Nederland. Ik hoor al in eind jaren 80 de pil van Drion... dat mensen die beschikkingsrecht moeten hebben op een ivoren gewezen... Uh, uh, ze kunnen zeggen het is genoeg geweest. Ik hoor de discussie over onnodig medisch handelen... die wordt al gevoerd. Ik studeerde nog rechten in 1989. Toen, toen, toen was dat er al. En het lijkt alsof het maar niet opschiet. Ik lees een Jitse boekje door en ik denk... of boek, de helft van wat hij schrijft zijn lopende discussies... die al tientallen jaren gevoerd worden. Waarom lukt het niet in Nederland om daar een oplossing voor te vinden? Nou, weet u, dat ligt, de reden is heel duidelijk... omdat vroeger in de wetgeving... Uh, als een uh, misdaad werd gezien. Ja. En als je dat nu gaat propageren via de pil van Drion... of door de actiegroep uit Vrije Wil uh, als, een, als een weldaad... dan is dat soms sprong. En er zitten zoveel ethische kanten aan... dat de discussie daarover nog lang nog lang niet uitvoert. Maar weet u, wat ik interessant vind... is dat die discussie al wordt ingehaald... door de, uh, door de globalisering en door internet. Want u kunt... Uh, de, de Eerste Kamer kan wel zeggen... nou, we, we, komen, we staan dat niet toe. Het initiatief van mevrouw Dancona uit Vrije Wil... vind ik persoonlijk een heel goed initiatief. Uh, maar in Zwitserland zijn er dus al twee van die hotels... waar mensen uit de hele wereld naartoe kunnen... ongeacht hun nationaliteit. En op het moment dat zij vinden dat hun... Even compleet is en afgerond... alles wat ze wilden dat ze dat gedaan hebben... Uh, dat ze daar, kunnen ze daar naartoe. Je moet wel van tevoren betalen... want de Zwitsers vinden uh, uh, dat, wel wel, dat wel prettig. Het is een nieuw businessmodel. En dat betekent dus dat die, uw burgers... de 16 miljoen Nederlanders... zich niets meer van uw wetten hoeven aan te trekken. Ze kunnen per IJSJ naar Zwitserland. Ja, maar wij hebben hier onze eigen wetten... en uh, wij staan niet voor de wetgeving in Zwitserland. Zwitserland behoort ook tot de Europese Unie... Uh, dat moet Zwitserland er zelf maar uitzoeken. Maar wij hebben hier een serieuze discussie over een zaak. van, van, van leven en dood. Maar die discussie dan... is toch al achterhaald? Nee, nee, ja, die discussie is achterhaald. als men in Zwitserland woont, blijkbaar. Nee, maar als Nederland, maar mag ik even proberen te helpen, professor Kurbaan. Mijn probleem is het volgende: de reken die het kunnen betalen. Vliegen naar Zwitserland. Nee, je ticket ICJet het ICJet, 100 euro. Ja, maar iedereen goed. betalen. Nee, nee, maar goed, dus de mensen die het geld er heb, ervoor hebben... en de mensen die het niet hebben, die moeten dat onnodig leiden. Dus wat Ajit zegt, is je wordt uitgehold door de globalisering... en die uitholling, dat blijft het probleem. Ja, dat zal, allemaal, dat zal allemaal waar zijn, maar wij hebben ondertussen hier een wetgeving... ...en die in Nederland gehandhaafd blijft. En dus elke voorstel om daar veranderingen in te brengen... ...gaat via een democratisch proces. Ja. En in dat democratisch proces zit nu ook bijvoorbeeld de beweging vanuit Vrije Wil. En dat anders dan zou de beweging van Vrije Wil kunnen zeggen... Nou ja, ...we beginnen die discussie niet eens in Nederland, iedereen gaat maar naar Zwitserland. Maar dat doen ze ook niet, omdat ze wel weten uh, dat, dat, uh, dat dat een onbegaanbare weg is voor velen. Professor Schuurman, ik stel het ontzettend op, president... U van de telefoon uh, wilde komen. Tot wanneer bent u nog Eerste Kamerlid? Tot 31 mei. Oké, okay, nou ik wens u de, uh, tot 31 mei heel veel plezier en heel veel succes. En um, na, als u naar afloop komt, komt u nog een keer in de bus. Goed. Ja, hoor, zeer bedankt. ja bedankt. Hartstikke uh, bedankt. Edith Bakas, Philips Medische Divisie. Meer dan de helft van de winst en de omzet. Uh, in jouw boek, wordt dit een sector waarop steeds meer bedrijven zich gaan storten? Absoluut. En het is niet alleen Philips en Siemens, maar ook bijvoorbeeld IT-bedrijven zoals Cisco. Uh, die leveren nu bijvoorbeeld aan ziekenhuizen videoapparatuur... om bijvoorbeeld de intensive care van andere ziekenhuizen met de video in de gaten te houden. Dus dat, dat wil zeggen, iedereen verdient eraan. Waarom, waarom doen we dan nog zo spastisch alsof het een, een ethisch geweldig ding is... terwijl het gewoon een bedrijf... Een, een, een ik business is. Het is op zich, kijk, je moet gewoon het businessmodel gaan, uh, gaan veranderen. En dat kan ook allemaal. Dat is op zich helemaal niet zo erg. Het businessmodel kun je veranderen, kun je omgooien en daar is er niks aan de hand. Oké, okay. Ajit Bakkas, we zijn bijna aan het einde van de tijd. Um, uh, vanmiddag heb je een feestje, ja. je boek wordt gepresenteerd uh, uh, en dit zorgt er ook weer voor dat je echt, want je gaat wel de knuppel in het honderhok gooien, want je gaat langs ziekenhuizen langs om jouw verhaal te oberen. Ik Hoe ga echt... nu uh, hier naar jouw uitzending naar het raadbod Ziekenhuis in Nijmegen, waar ik uh, 200 artsen moet toespreken hierover. En wat zijn dan de reacties op jouw verhalen van die artsen? De mensen vinden het ontzettend leuk dat een buitenstaander met een frisse blik naar hun branche kijkt. Ze vinden het leuk dat ik met zoveel ideeën kom waar zij wat mee kunnen doen, hm. waar zich door kunnen laten inspireren. Uh, en ze vinden dat ik, ik word heel positief ontvangen in de branche. Dat vind ik leuk. Oké, okay. ik zeg altijd tegen Jammer dat betekent de schat, dankjewel. En ik dank ook uh, professor Schuurman en alle luisteraars en de mensen die hebben gebeld en gemaild. Ze zijn helaas niet veel in de uitzending gekomen. Dat komt omdat het gewoon uh, niet lukte. Luisteraars, ook de afgelopen week heeft u meer met vele gebeld, gemaild en getweet. En ik ben u daarvoor zeer erkentelijk. Want zonder u, de luisteraars, waar zouden we immers zijn? Uh, en als het goed is, zal Bart nu een muziekje starten. Ja, dit programma luisteraars. U weet, iedere vrijdag eindigen we met Toen Bindja zoals zou ik zijn zonder u? Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers... en de Stergelden, de financiers van de publieke omroep... redactie Soulema El Galdi, Anouk Tulner, Rien Aarts... productie Hans Twint en Momo Saru... internet en social media Rowan Frederik... gastvrouw en mental coach Roe van Wegem... techniek, logistiek en transport... part-time fotograaf Bart Taatselaar chaho kaha tum bin chaho kaha ke duniya mein aake kuch na kaha ke duniya I said, I'm eindredactie en de regie van dit programma werd gedaan voor Barbara van der Klis. Hierna Ster, Dora Pegers en Felix Beuters. die heeft nog lang geen problemen met zijn gezondheid. Uh, Zondag luisteraars Ajax Twente. Ik hoop dat het een wonderschone wedstrijd wordt zonder artsen en medici die verzorging moeten plegen. Maandag ben ik er weer. Tot dan. Namaste. Dag bekarar hu main tum kya jano ke pachta ta tera kisse kiske ne tumko chahte tum bin hey chaaha ke duniya mein cha hasna tumko